Zes uur. Dit is Radio 1, met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1-journaal de Schaatsbond spreekt vanavond over dat hoofdpijndossier Schaatshal. En de Tweede Kamer komt terug van recess vanwege de situatie rondom Syrië. Eerst het NWS-journaal Gert Club. Het Amerikaanse leger is klaar voor een aanval op Syrië. De Amerikaanse minister van Defensie Hegel heeft dat gezegd in een interview met de BBC. Volgens de Amerikaanse nieuwszenders NBC en CNN kan Amerika donderig al met een raketaanval op Syrië beginnen. Het zou dan gaan om een beperkte militaire operatie van enkele dagen. Op die manier zou de VS-president Assad duidelijk willen maken dat hij geen chemische wapens moet gebruiken. Minister Hekel zei in het interview met de BBC verder dat het voor hem een uitgemaakte zaak is dat er chemische wapens zijn gebruikt en dat het regeringsleger daarvoor verantwoordelijk is. Ook Groot-Brittannië en Frankrijk hebben al gezegd dat ze de schuldigen willen straffen. Inspecteurs van de Naties zijn in Damascus om vast te stellen of er inderdaad chemische wapens zijn gebruikt en wie ze heeft ingezet. De Tweede Kamer wil nog deze week een debat voeren over de ontwikkelingen in Syrië. De buitenlandwoordvoerders van de fracties komen daarom eerder terug van reces voor een commissievergadering, waarschijnlijk donderdag. De oplopende spanningen rond Syrië hebben ook effect op de financiële markten. Alle aandelenbeurzen staan op verlies en de prijs van goud en ruwe olie stijgt.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 Minister Dijsselbloem. Ik ben tevreden omdat we binnen de coalitie tot een overeenstemming zijn gekomen... en een pakket hebben gemaakt wat goed is voor Nederland, daar ben ik van overtuigd. Het gaat niet alleen over bezuinigd, het gaat over veel meer dan dat. En dat zullen we op Prinsjesdag allemaal zien. Naar verluid is de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen. Al voor die tijd gaan ook vermogens voor een deel meetellen... voor de vraag of toeslag wordt toegekend. Naar verluid daalt de koopkracht volgend jaar gemiddeld met 1%. De laagste inkomens krijgen een eenmalige uitkering van 100 euro.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 Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Er kan nevel ontstaan van mistbank. Het koelt af naar minimaal 9 graden. Morgen opnieuw geregeld zon. Er ontstaan ook stapelwolken. Misschien een bui door 23 graden en de waait een matige noordelijke wind. Donderdag en vrijdag is het ook nog tamelijk zonnig en overwegend droog zomerweer. De Verkeersinformatie Weinland zwaan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat de langste file van het moment... tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen, 9 kilometer. Er zijn opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verder valt het relatief mee met de spits, vooral in het zuiden van het land. Maar toch zijn er nog wel een paar problemen. Onder andere een ongeluk in de Koentunnel op de A10 west richting Den Haag. Er staat nu 2 kilometer file, maar de rijbaan is net wel weer vrijgegeven. Op de A27 van Utrecht naar Breda, voor knooppunt Lunette, 6 kilometer. Het hangt eigenlijk samen met het ongeluk op de A2 bij Vianen, zijn veel omrijders via de A12 en de A27. En op de A28 loopt het vast vanuit Amersfoort voor knooppunt Rijnsweert 7 kilometer. Verder valt nog op de file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen Petten en Bergen 5 kilometer.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 Het NOS Radio 1 Journal, met Tim Overdijk. 7 over 6, goedenavond. Juffen en meesters opgelet. In Antwerpen is een groot tekort aan leerkrachten. En ze hebben jullie in de gaten, daar in België. Studenten, die voelen er wel voor. Ik zou die overweging best willen maken, ja. Het is toch weer een nieuwe uitdaging die je dan tegemoet gaat. En daar ben ik best wel voor in. Op weg dus naar Antwerpen. Wij gaan iets verder en beginnen in Parijs. Want daar zei president Hollande zojuist in een toespraak vanuit het Elysée. Je le dis ici, avec la force nécessaire. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. En la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Frankrijk zal degene straffen die de verwerpelijke chemische aanval... op onschuldige mensen in Damascus heeft uitgevoerd. In Parijs-correspondent Ron Linker zijn krachtige woorden van president Hollande. Ja, president Hollande toont uh, in feite dezelfde vastberadenheid... als de Amerikanen, de Britten eerder vandaag. Hè. We mogen deze schande niet onbeantwoord laten, zegt hij. Nou, Als je dat weer optelt bij de woorden van, uh, van zijn ministers... van de Franse regering de afgelopen dagen... Ja, dan lijkt het vrijwel vast te staan dat er een soort uh, vergelding gaat komen... Hollande heeft aangekondigd dat Frankrijk ook de steun aan de opstandelingen zal opvoeren. Maar het Elysée benadrukt ook na afloop van die speech dat het definitieve groene licht voor een militaire vergeldingsoperatie, dat is nog niet gegeven. Misschien is dat een kwestie van logistiek, de zaak verder afstemmen met die andere coalitiegenoten. Maar Hollande was in ieder geval duidelijk, Frankrijk is er klaar voor. Want mocht die aanvallen komen, hoe rechtvaardigt president Hollande dat dan? Ja, dus, dat is de vraag. De afgelopen dagen is er hier ook uitgebreid gedebatteerd... over bijvoorbeeld de volkenrechtelijke grondslag voor zo'n eventuele interventie. Hè. Mag dat allemaal zomaar zonder toestemming van bijvoorbeeld de VN-veiligheidsraad? Maar ja, in de VN-veiligheidsraad, daar blokkeren Rusland en China... iedere stap tegen het Syrische regime. Dus Hollande die gebruikt een ander VN-principe om een eventuele militaire stap te rechtvaardigen. Hij zegt dat VN-landen... Uh, Iedereen opdragen om burgerbevolkingen wereldwijd te beschermen. Nou, Frankrijk erkent die verantwoordelijkheid, zei Hollande. Het is dus onze plicht om de Syrische bevolking te beschermen tegen gifgasaanvallen. En dat is een verplichting die we de komende dagen zeer serieus gaan nemen, zei Hollande. Ja, de komende dagen. Wat voor stappen gaat de Franse president zetten op weg naar die mogelijke aanval? Nou, De cruciale dag lijkt morgen te zijn. Tim, morgen is er een overleg in het veiligheidskabinet. De ministers van Defensie, van Buitenlandse Zaken... ...vertegenwoordigers van het leger... ...die zitten daar achter gesloten deuren bij elkaar. Daar zullen... ...de concrete mogelijkheden worden bekeken. Ook de wensen van bijvoorbeeld de Amerikanen. En daar zullen ook knopen worden doorgehaakt. En dan gaat Hollande het Franse parlement inlichten. En ja, waar hebben we het dan over? Nou, er zijn twee militaire bases in de regio waar de Fransen zitten. Abu Dhabi en Djibouti. Van daaruit zouden gevechtsvliegtuigen, de Rafale, uh, Syrië makkelijk kunnen bereiken. Maar nogmaals, hè, het definitieve groene licht voor een vergeldingsaanval... Dat is vanavond nog niet gegeven. Maar de eerste stappen op weg daarnaartoe worden gezet in Frankrijk dus, in Parijs. Het gebeurt over de komende dagen in het Britse Lage Huis. Um, hoe gaat het in Den Haag? We gaan naar verslag geven Wilkom Boom, want de SP en de ChristenUnie die willen dat de Kamer nog deze week over Syrië gaat debatteren met minister Timmermans. Komt dat debat er ook? Ja, die kans is wel heel groot hoor, Tim. Uh, in elk geval ook D66 steunt het verzoek. En ik heb vandaag eigenlijk geen partij te vinden die zo'n debat wil uh, blokkeren. Ook de regeringspartijen niet. Morgen om twee uur is er een procedurevergadering in de Tweede Kamer. De buitenlandwoordvoerders bespreken dan een brief die minister Timmermans nog aan het schrijven is over de ontwikkelingen. En dan beslissen ze in die vergadering of er later, morgen of donderdag, nog een echt inhoudelijk debat met de minister komt. Maar het is eigenlijk wel vrijwel zeker dat dat gaat gebeuren. Maar dan is natuurlijk de centrale vraag, uh, als het de debat er komt, wat gaat Nederland doen als inderdaad zo'n militaire actie tegen Syrië wordt begonnen. Ja, een militaire steun voor zo'n uh, operatie, zolang er geen onomstotelijk bewijs is voor het gebruik van gifgas door het uh, regime van president Assad, dat lijkt uh, in Nederland ondenkbaar. Minister Timmermans die gaf dat maandagavond uh, op televisie al aan en vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer die steunen dat. Bijvoorbeeld uh, Sjoerd Sjoerdsma van uh, oppositiepartij D66. Ja, uh, alle partijen die, die vinden ook dat er niet moet worden aangevallen zolang er geen onomstotelijk bewijs is. Bijvoorbeeld Sjoerd Sjoerdsma van oppositiepartij D66. Op dit moment heb ik zelfs nog geen enkel bewijs gezien. De Amerikanen hebben gezegd, wij hebben het bewijs, wij weten het zeker. Dan is het ook zaak dat dat nu gedeeld wordt. En op basis daarvan kan je besluiten of je altijd niet mee zou willen doen met een dergelijke militaire actie. Maar daarvoor is dat moeilijk. Zonder dat bewijs moet Nederland niks ja, een belangrijke rol bij die eis om bewijs dat er echt door Assad gifgas is gebruikt... is dat er destijds bij de Irakoorlog helemaal geen chemische wapens in Irak bleken te zijn... terwijl de Verenigde Staten ons steeds hadden uh, gezegd dat die spijkerharde bewijzen er wel degelijk waren. Nou, Die kwestie destijds met die Irakoorlog heeft het wantrouwen in de Tweede Kamer sterk aangewakkerd... zegt bijvoorbeeld ook Kamerlid Michiel Servaas van de Partij van de Arbeid. In het verleden, met name bij de Irakoorlog hebben we natuurlijk gezien dat er claims zijn gedaan, maar dat die niet gestaafd konden worden. En later ook niet helemaal bleken te kloppen. Nou, zo'n situatie moeten we natuurlijk niet hebben. We moeten dus die informatie van waar die ook vandaan komt, de VN of andere, moet eerst op tafel komen. Ja, De Tweede Kamer en het kabinet willen dus eerst harde bewijzen voor die uh, betrokkenheid van Assad bij het gebruik van het gifgas. En ze willen ook dat de Verenigde Naties de regie hebben. Uh, hoewel het steeds uh, twijfelachtiger lijkt of de, of de Verenigde Staten en ook uh, Groot-Brittannië en Frankrijk daar op gaan wachten op die Verenigde Naties. Nee, precies, dat is wat Jaap de Hoop Scheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken, een half uur geleden in deze uitzending zei. Die, die aanval die gaat er waarschijnlijk wel waar komen, die is onvermijdelijk geboren. W wat betekent dat Wilco met die Nederlandse patriots die in Turkije staan? Ja, dat is een goede vraag, want die staan daar uh, bij NAVO-bondgenoot Turkije om het Turkse luchtruim te beveiligen tegen aanvallen uit Syrië. Ze hebben daar een uitgesproken defensieve rol. Uh, het mandaat waarmee de Tweede Kamer toestemming heeft gegeven is niet bedoeld voor een, een rol in een offensieve actie tegen Syrië. Nou ja, theoretisch betekent dat dat de Tweede Kamer toestemming moet geven voor het gebruik van die raketten als het kabinet ze alsnog bij zo'n offensieve actie wil inzetten. Nou ja, zover is het in elk geval nog niet. Uh, het lijkt me in elk geval ondenkbaar dat ze worden weggehaald... als die NAVO-bondgenoten tegen Syrië in actie komen. Maar ja, of ze dan een rol gaan spelen, dat is twijfelachtig. Wilco Boom in Den Haag over het politieke debat... wordt vervolgd dus de komende dagen. We gaan naar Enschede, waar duizenden Syriërs leven. Daar, zo bleek het afgelopen uur, heel verschillend wordt gereageerd... op de situatie in hun vaderland, Jozefine. Je zei het vorige uur dat je naar een Syrische vereniging toe zou gaan... om daar wat meer meningen te horen. Wat zijn die? Ja, ik zit op de Assyrische As As Mesopotamische Vereniging, moet ik zeggen, in Enschede, in hun activiteitencentrum. Het is een soort uh, ja, clubhuis, er staat een grote biljarttafel, de televisie, de Arabische zenders staan op, een bar, een uh, sigarettenautomaat en uh, er waren net allemaal mannen hier aan het kaarten. T Jullie gebruiken dat om koffie te drinken, te discussiëren? Ja, inderdaad, daar komen we voor, gewoon om even gezelschap uh, en even uh, met elkaar te, te kletsen, te communiceren. Arios Ailo is de voorzitter. Assyriërs, even heel kort uitleggen. Dat zijn de christelijke Syriërs. Inderdaad, dat zijn christelijke ja, Syriërs, Assyriërs uit Syrië, Turkije en Irak. Maar de mededeel van onze leden is uit Syrië. En waarom wonen er zoveel Syriërs in Enschede? Nou ja, in de jaren zeventig uh, waren de eerste... Ja, hoe noem je dat? Uh, mensen die eigenlijk voor werk uh, naar Nederland zijn gekomen. Gastarbeiders. En uh, ze hebben hier gewerkt. En daarna, toen de... Problemen in Syrië groter werden, zijn ze gevlucht... en uh, uiteindelijk zijn sommige van hen in Nederland uh, terechtgekomen. Ik ben hier om te praten over de situatie nu in Syrië natuurlijk. Um, ingrijpen lijkt onvermijdelijk. Hoe staat u daar tegenover? Ja, het is, uh, het is best moeilijk om, uh, om te zeggen, want uh, je weet niet wat er uh, komen zal gaan. Als we kijken naar de buurlanden, uh, dan uh, ja, is dat eigenlijk slecht... Uh, ten aanzichte van de christelijke minderheid in Syrië, de Assyrische minderheid in Syrië... Uh, we hopen het niet natuurlijk, maar het kan zijn dat het slechter wordt. Dus als er eventueel een militair ingrijping komt... dan hopen we dat, dat daar ook een veiligheidszone zal komen... voor de Assyrische christenen in Syrië. Daar bent u bang voor, dat ziet u in andere landen? Inderdaad, ja, als we kijken naar de buurlanden... dan uh, merk je dat er heel veel, uh, ja, onze, om de christenen in het algemeen heel veel uh, nadelen hebben gekregen... Uh, door, door de situatie wat nu hier, daar speelt, zeg maar. Maar ook in uw eigen gemeenschap veel discussie, want we lopen eens even naar buiten. En je hoort het al, er wordt hier uh, flink gediscussieerd. Er staat een grote party tent buiten. Ja, veel, inderdaad, er wordt heel veel gediscussieerd. Goedemiddag. Heel veel mensen die, die voor het regime zijn, die anderen die, die tegen zijn. Ja, hier wordt gewoon heel vaak gecommuniceerd hoe het gaat met de familieleden. Hoe het gaat op politiek vlak en ook humanitair. Hoe, wat daar allemaal nodig is op dit moment. Dat wil ik even vragen, ja. Als ik heel even mag storen. Goedemiddag. Het gaat er heftig aan toe. Altijd discussie hier? Ja, want. Ja. Heeft u veel familie in Syrië nog? Uh, ik heb wel, zeker. En contact mee? Ik. Dat iedereen heeft de familie daar. Ja. En, en wij gaat hebben een beetje zijn? contact en uh, gaat niet goed. Absoluut. Nee. Wat dan? Ja, <laughs> je kunt toch zien op televisie alles. Dus het uh, gaat absoluut niet goed. En wij leven absoluut mee. Dus het is niet mooi. Bij u? Ja, inderdaad. Uh, en wij volgen het nieuws uh, en uh, we hebben contacten uh, met onze. Uh, ja, met onze mensen daar. En het gaat echt slecht. Het, uh, slechter dan dit uh, hebben we nog nooit meegemaakt in Syrië, helaas. Wat zou u ervan vinden als Nederland een uh, ingrijpen ook zou steunen? Kijk, ja, het, zou, het zou mooi zijn bijvoorbeeld als, een, als er ingegrepen wordt. Alleen, ja, dan moet er meer zekerheid zijn. Vooral de, voor de Assyriërs daar, de christelijke minderheid. Zodat zij ook uh, veilig uh, verder kunnen leven. Dat, dat is wat wij hopen. Nou Tim, de discussie valt hier even stil, maar dat komt volgens mij door mijn microfoon. Ik merk gewoon als ik hier zo de hele dag rondloop dat de meningen erg verdeeld zijn. Maar wat beeld op me wel bijblijft is dat mensen toch ook wel heel bang zijn wat er gebeurt... en hoe de situatie zal zijn na een eventueel ingrijpen. Precies, ook heel veel discussie natuurlijk uh, niet over de vraag... of er militaire ingrijpen komt, maar wat voor... Jozefien vanuit uh, Enschede, dank je wel. En wat voor scenario's er bestaan. Ik verwijs graag naar die mogelijkheden van internationale interventie... op onze website, nos.nl. 18 over 6, Wijnald Zwame dame bij Warsaan. Op dit moment nog de files. De meeste files staan bij Utrecht, Tim. In het zuiden van het land valt het mee. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Ja, daar waren de hele middag problemen bij Vianen door een ongeluk. De rijstroken zijn nu vrijgegeven. Er staat nog wel file vanaf knooppunt Oude Rijn, 5 kilometer. En aan de oostkant van Utrecht loopt het nog vast op de A28 vanuit Amersfoort. Voor knooppunt Rijnsweert, 6 kilometer. Er staat een auto stil, er is één rijstrook dicht. Het is zomer, maar toch, zo direct gaan we het hebben over schaatsen. Inderdaad, schaatsen. Maar eerst Imagine Dragons on top of the world. Dit is het NOS Radio 1 journaal.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 Las Vegas, deze indie rockband band in Mission Dragons met On Top of the World. Geldt dat ook voor Timo de Bakker, onze Nederlands hoop op de Amerikaanse tennisbanen? Marcel Mesker. Nee hoor, niet on top of the world. Hij heeft set 1 verloren van Pablo Andogar. Met 6-4 werd op uh, 4 gelijk gebroken. En Andogar, uh, ze veerde het rustig uit. en ja, Het verschil met die 27-jarige Spanjaard is toch uh, de effectiviteit. Uh, Spanjaard benutte iedere breekkans die hij kreeg in de eerste set. En ook aan het begin van de tweede set werd de bakker onmiddellijk gebroken. Dus hij staat set en een breek achter. Het is uh, 6-4 en 4-3 voor Andogar. Dus... De bakker moet nog echt van deze achterstand terugkomen. Om ja, nog überhaupt uitzicht te houden op de tweede ronde. Want het is een best-of-five, dus het kan nog wel. Ik denk als hij iets beter gaat serveren... dat hij ook wat effectiever gaat spelen. Maar voorlopig is het nog te wisselvallig. En is ja, de volwassenheid, de effectiviteit van Andoegar... voorlopig de baas op baan 8-6-4-4-3. Dus voor Andoegar tegen de bakker. Van het tennis naar het schaatsen, want er valt ook in augustus genoeg te besturen voor bijvoorbeeld de voorzitters van de acht schaatsgewesten die vanavond in Utrecht bijeenkomen. Dat heeft allemaal te maken met de commotie rond de nieuwe schaatshal in Almere en de positie daarin van Doekle Terpstra, de voorzitter van de schaatsbond KNSB. Utrecht, verslaggever Roel Pauw, je bent erbij. straks vanavond. Wat is er in de hand? Ja, Eerst maar eens even een beetje context uh, schetsen, want ja, je zegt het al, het is hoogzomer. Wie denkt er dan aan schaatsen? Weinig mensen, denk ik, behalve de mensen die hier binnen zitten te zweten. Ik zal je zeggen wie dat zijn. Dat zijn de voorzitters van uh, de gewesten van de KNSB. Nou, nou wil het geval dat die gewestelijke afdelingen de afgelopen jaren veel hebben moeten inleveren aan macht en invloed. Ten gunste van het bestuur van de KNSB. En dit gebrek aan inspraak is het afgelopen jaar natuurlijk op een... Uh, vrij navrante manier aan het licht gekomen bij de plannen rond dat nieuwe, uh, top, uh, die nieuwe topsportlocatie. Eigenlijk konden ze alleen maar vanaf de tribune een beetje toekijken wat het bestuur aan het doen was. Nou, hoe zat het ook alweer met die nieuwe schaatshal? Er waren drie kandidaten, Tialf in Heerenveen, Transportium in Zoetermeer en Ijsdoom in Almere. een commissie bekeek de plannen en kwam tot de conclusie dat Almere de beste papieren had... En toen kwam dat rapport onbedoeld op straat te liggen. Nou, toen uh, brak de hel los. Heerenveen en meer tekenden bezwaar aan tegen deze keuze. De voorzitter van de KNSB, Terpsta, Terpstra, die kon niet anders dan een noodgreep verzinnen. Hij wilde de beslissing tot september uitstellen. Maar dat pikte Almere dan weer niet. Want die dachten, wij hebben de beauty contest al gewonnen. Nou je snapt het een bestuurlijke puinhoop. En dat nemen die mensen die hier binnen zitten, de voorzitters van de gewesten Terpstra, heel erg kwalijk. Vooral ook omdat intussen uit interne mails is gebleken dat Terpstra zelf de keuze voor Almere in mei al had gesteund. Terpstra, denken sommige mensen, is gedraaid. Andere mensen zouden zeggen hij heeft gejokt. Hmm, gejokt, gedraaid. Uh, Mogen we de vraag stellen of het lot van Terpstra nu in de handen ligt van de gewesten? Nou, hij heeft wel wat uitgelegd, uh, uit te leggen. Ik sprak net uh, nog twee uh, voorzitters van uh, de gewesten Zuid en Drenthe. Dat zijn niet uh, de, de, de zwaargewichten in deze discussie. En zij hebben nog het volste vertrouwen in hun voorzitter. Maar ze willen wel dat uh, Terpstra gaat uitleggen hoe het nu verder moet. Uh, niet alleen procedureel, maar ook financieel. Want uh, er zijn ook uh, genoeg criticasters die denken dat de financiële onderbouwing van zo'n nieuwe schaatstempel... waar die dan ook moet komen te staan, niet heel erg solide is. Aan de andere kant is het wel zo dat ze Terpstra niet naar huis kunnen sturen. Dat mag alleen de algemene ledenvergadering. En die komt morgen bijeen. Maar dit is denk ik een goede peiling. En je bent erbij daar bij die uh, bijeenkomst van de voorzitters van de acht Schaatsgewesten in Utrecht Roepouw. Dank u wel. Terwijl we in Nederland een lerarenoverschot hebben... zitten de Belgen te springen om onze juffen en meesters. In Antwerpen kunnen leraren makkelijk aan de slag... als we hun Frans en hun Belgische topografiekennis een beetje bijspijkeren. Pabo-studenten in Tilburg overwegen serieus om de grens over te gaan. Antwerpen ligt volgens mij Na nou, wat ik weet meer deze kant op. Boven in België. Ik heb hier een kaart van België. Heb je enig idee waar Antwerpen ligt? Ja, echt uh, bovenin in het midden. Ligt toch best wel dicht bij Tilburg, hè? Het is wel aardig in de buurt, ja. Valt best reus mee. Nou staan ze in uh, Antwerpen staan ze te springen om uh, Nederlandse leraren. Zou dat iets zijn voor jullie? Zouden jullie daar kunnen werken, denk je? Ik zou die overweging best willen maken, ja. Ik... Uh... Ja, het is toch weer een nieuwe uitdaging die je dan tegemoet gaat. En daar ben ik best wel voor in. Ja, ik heb er al eerder over nagedacht. Ik woon zelf in Sprundel, dus vanuit mij is Antwerpen een half uurtje rijden. Dan denk ik, of ik nou vanuit Sprundel naar Tilburg rijd... of vanuit Sprundel naar Antwerpen, ben ik even lang onderweg. pak we eens even een uh, Franse tekst erbij. dan he. <lacht> gaat het fout. <lacht> ik ben overal toe in staat. maar Frans en ik, dat past echt niet bij elkaar. Onze garçon en quatre fillet. <laughs> Lukt dat een beetje? Lastig. <laughs> ik zeg al, Frans is echt, wat dat betreft, voor mij echt een drama. Ja, dat ze staan te springen om onze studenten kan ik wel begrijpen... ...want we hebben gewoon hele goede studenten. Harry van der Ven, een van de twee directeuren van de Fontis Paboos. Wij hebben in Nederland uh, ook mensen nodig in het onderwijs. Uh, op dit moment uh, zijn er wel niet zoveel vaste banen, maar er is, is wel werk. Uh, er is werk voor onze nieuwe leraren om in te vallen op scholen... Er zijn mensen die zwanger raken, uh, mensen die ziek zijn... en moeten vervangen worden. Maar daarbij uh, ze weten we ook dat over twee, jaar, twee drie jaar... Uh, on ongelooflijk veel leraren met, uh, met pensioen gaan. En als je dan kijkt naar wat er gaat gebeuren... is dat, het, uh, dat de arbeidsmarkt behoorlijk onder druk komt te staan. Dus dat er veel vraag komt weer naar nieuwe leraren. Dus wat dat betreft, uh, ik zou niet willen... dat er structureel heel veel van onze afgestudeerden in België blijven werken. Want dan krijgen we hier aan deze kant van de grens een heel groot probleem. Maar u adviseert studenten toch eigenlijk om hier misschien te blijven? Nou, het is niet aan mij uh, om uh, studenten echt te adviseren. Ik vind dat uh, het is een, een vrije arbeidsmarkt in Europa is. En als er een vraag is en een student is ondernemend daarin... en zij willen daar die internationale ervaring op doen, dat vind ik prima. Uh, dat lijkt me goed voor een leraar. Dus uh, ik zal ze nooit uh, adviseren om iets niet te doen. Als je kansen hebt, moet je ze nemen. ondernemende leraar is goed... En tegelijkertijd weten we ook wel dat uh, hier in Nederland gewoon kansen genoeg liggen. Op dit moment is het invallen, uh, voor het besturen werken, doorstuderen. Naar de studenten studeert ook door, halen een master. Ja, en dan op een gegeven moment komt er hier weer die vraag om, uh, om aan de slag te gaan. Ja, hier, als je een paar jaar naar het buitenland bent geweest kun je ook weer terugkomen. Ik vind het in Nederland ook prima, anders moet ik maar iets langer wachten. Ik denk dat ik het hier uh, goed naar mijn zin kan krijgen. Maar een baan krijg je hier is wel lastig. Klopt, klopt. Daarom heb ik ook met mijn tweede studie een ander perspectief erbij. Dat als het, uh, met het in het basisonderwijs lastig wordt, dat ik daar kan, naar kan uitwijken. Je spreidt je kans eigenlijk. Ja, precies. Spreiden je kansen. Dat is, ja, dan doe ik dat. Maar inderdaad, ik laat de deur nog heel klein beetje op kier staan... en dan wacht ik tot ik uh, mijn diploma heb en dan zal ik dat eens uh, verder kijken. En je Frans een beetje bijspijkeren? Oui, oui. <laughs> ja, doe maar een beetje. Ja. du ba kets. Een broodje onderwijs. Dus in België, daar kun je brood gaan verdienen. Verslag was dat van Jannick Eeling. En dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1 -journaal. Ik wens u een prettige dinsdagavond. En Joost Eerbans, goedenavond. Goedenavond, Tim. Wat ga je doen? Wij praten over Alp Duzess. En wel over uh, meneer Koen van Veenendaal en anderen. Kijk, hij haalde 100 miljoen op. Daar wordt veel uh, over gesproken. Wat, wat stelt dan die 160.000 dan nog voor hè, die hij die, die in zijn eigen zak had uh, gestopt? Um, nou, ik ben er wel, wel duidelijk over. Uh, er zijn uh, veel mensen daar, daar zeer tegen dat hij dat gedaan heeft. Anderen die, die, die vinden het niet zo erg. Ik zeg, opgeven is geen optie, maar het lijkt mij wel het beste om de hele organisatie te stoppen. Ondanks alle goede bedoelingen. Um, waarom? Kijk, als dit blijft dooretteren, Tim, uh, deze Alp du kwestie dan wordt het alleen maar slechter. En niet alleen voor de kankerbestrijding, maar voor de hele goede doelenwereld. Daar gaat het op een gegeven moment fout omdat mensen denken: ja, waar geef ik nou mijn geld nog aan uit? Um, in de show hoort u zometeen luisteraars: Adrie Kemps, hij is van het Centraal Bureau Fondsenwerving, die heeft een hoop te maken met goede doelen. En imagodeskundige Rudy van Belkom zit ook in de show. Stop maar met Alp du is mijn mening. Je mag me tegenspreken. 0800 1121 1121 dus. Of een hekje eens, een hekje oneens. En er gebeurt dan veel op Twitter. Doe dat ook. Laat je horen voor avondspits op deze mooie dinsdagavond. We zijn er. Direct naar het nieuws. Weer en verkeer. Tot zo.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 Het energieakkoord dat in de maak is moet 15.000 extra banen opleveren... en elk jaar moet er in Nederland 1,5% meer energie worden bespaard. Dat blijkt uit het definitieve onderhandelingsresultaat dat vandaag is bereikt. Belangrijkste conclusies blijven dat er kolencentrales dicht moeten... en meer windmolens gebouwd moeten worden. De onderhandelaars krijgen nu een week de tijd om het akkoord met de achterban af te stemmen. De provincies Gelderland en Overijssel zijn bereid 140 miljoen euro bij te dragen... aan een snelle verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo...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 Morgen start de dag met velden, bewolking en er is een hele kleine kans op wat regen. De zon gaat al gauw schijnen en dan rest ons een rustige zomerdag... met middagtemperaturen rond 22 graden. De wind is gedraaid, komt uit noordelijke richting en is matig van kracht. En tot het weekend houden we ditzelfde weer... met af en toe wat zon en soms wat meer bewolking en dan blijft het overal droog. De wind draait wel langzaam naar het westen... en daarmee wordt het in de middag dan een graadje koeler dan dat het vandaag is geweest. ANNB-verkeersinformatie. Ah, nee, de, de avondspits is bijna overal voorbij. Een paar uitzonderingen na. Onder meer op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Daar rijdt het nog langzaam tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd over 5 kilometer. En op de N9, Den Helder, richting Alkmaar. Daar staat tussen Schorl en Bergen ook 5 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Alp Duzès kan beter stoppen. Ja, wie boter op zijn hoofd heeft, moet niet in de zon gaan staan. Welkom bij uw Portie Gezond Verstand Radio. Hier is Avondspits. Bel WNL. 0800 ja, Goedenavond luisteraars, op de site van Alpduzest staat geschreven... Quote, de meeste kritiek op acties voor goede doelen is dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Sponsoren willen dat niet. Ze willen dat het geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan de mensen waar het voor bedoeld is. Daarom gaat ons geld één op één naar de KWF-kankerbestrijding... en worden kosten alleen in natura geschonken. Betalen is geen optie al dus de website van Alpdu6. En dit mooie uitgangspunt valt natuurlijk totaal niet te rijmen... met management managementfee van ruim anderhalve ton... voor de oprichter en oud-bestuurser Koen van Veenendaal... die tot op heden niet eens het fatsoen heeft gehad... om het bedrag terug te storten. Het maakt niet alleen Koen ongeloofwaardig... maar de hele Alpdu6- en KWF-organisatie. Waarom greep niemand in... En vond het wel best, kneep een oogje toe. Je moet het durven. Dit wangedrag knaagt aan het beroze vertrouwen van mensen die nog geld willen storten naar goede doelen. waar de meesten, zeker in deze tijd, zeer huiverig zijn geworden of geld überhaupt nog op de juiste plek arriveert, zal een de deur straks dicht blijven als de collectant langskomt. De anti-strijkstokorganisatie heeft zich compleet ongeloofwaardig gemaakt. Mijn mening, stoppen met Alpdu 6 voordat niemand meer geld aan welk goede doel dan ook geeft. Wel 0800 1121. Welkom luisteraars bij WNL's avondspits... waar iedere mening telt, ook die uit de onderbuik. Ik ga direct eens naar mijn eerste beller die reageert. Alp 6 kan beter stoppen. En het is Arie Kers uit Malta. Goedenavond, Arie. Goedenavond, Joost. Een tijdje terug. Goede vakantie gehad, hoop ik. Jawel. Even uh, Alp 6. Ja, natuurlijk moet dat stoppen. Ja. Maar alles moet stoppen. Ook dat kankerfonds. Ja, ik, het klinkt een beetje op kankerfonds. Uh, hmm. De KBF, ja. die ja. Al die fondsen... Die zijn natuurlijk overbodig. Dat hoort bij de overheid, dat hoort in de zorgpakket. Al die mensen die nu een fietsstokje naar boven sponsoren... die willen ook geld storten als het, goed, als het niet naar Griekenland gaat. Als ze maar weten dat het goed komt, hè? Ja, ja. Alleen die zorg in Nederland is zo duur, man. Jouw punt is, Arie, Jij zegt, het is, het is, het is, eigenlijk is het helemaal niet aan, aan, aan de mensen. Aan de, aan, het is eigenlijk meer, je zou zeggen, alleen de overheid via de belastingen... moet zich bezighouden met wat, wat dan ook zorg voor, voor, voor de zorg, de gezondheidszorg. Of zeg je dat ik nou hoor tussen neus en lippen... eigenlijk is elk goede doel overbodig? Elk goede doel is overbodig. Want overal waar goede doelen zijn, zitten mensen tussen. En laten we eerlijk zijn, Joost, wij zijn ook gewoon mensen. Als ze mij op 6 miljoen zetten, haal ik er ook twee of drie ton af. Niemand die het merkt. Ja, natuurlijk, want je moet er toch moeite voor doen. Maar hey, ik. Ja, mijn, mijn punt zit hem in de geloofwaardigheid nu van al die zes, daar gaat het over. Alleen jij zegt, het is, het is sowieso niet. Uh, het, het wordt niet aangetoond dat het aankomt, zeg je? Of het, het, is, het, is, het is niet uh, hey, te het, controleren. Het, het, overal blijft alles in de strijkstok. En ze zien het voorbeeld bij de Staatsloterij en de postcode-loterij. Ja. Uh, het is gewoon standaard. Daar zitten de topfuncties zitten gewoon voor zes ton, hè? Ja. Ja, dat klopt. En dat zegt ook iemand uh, op Twitter van, van, van de KWF. Daar zit ook een directie met 180.000 euro uh, op jaarbasis. Uh, het pijnpunt bij mij is... Kijk, de Alpduzesse, Arie, heeft duidelijk neergezet... anti-strijkstokbeleid, punt. Als je dat ja, leest op hun uitgangspunten... Dat bedoel ik. En daar en, gaat het, het mee om. Het is jammer voor al die jongens die ja, omhoog fietsen. Hè? Precies, dat moet maar, ik ook zeggen. Laat ze gewoon omhoog fietsen, maar laat de mensen gewoon het geld storten... Direct op het fonds waar het hoort. Naar het en laat de ja. overheid het een keer goed benutten... en niet naar al die uh, ratje toerlanden sturen. Of meteen naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis? Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Gewoon in één keer op die rekening... en dan staat er dan een dokter op die er ook moeilijk over doet... en die wat wegpakt... Gelijk hupschop om op te rekenen. Arie Kers, dankjewel. Uit Malta kwam de eerste reactie binnen. Een, een eentje die het met me eens is. Ik kan u dit zeggen. Op Twitter is het niet anders dan oneens. Met mij, En dat vind ik mooi. Er mag, uh, mag zeker tegenspraak in dit programma gehoord worden. Alpdu Zes kan maar beter stoppen. Zometeen Rudy van Belkom. Uh, en daarna Adrie Kems van het, van het CBF. En dat is het Centraal Bureau Fondsenwerving. Ton Verbeek, uh, goedenavond. Ton, daar ben je. Ja, hi. Goedenavond, ja, Joost. Uh, ik vind het natuurlijk inderdaad niet helemaal in de haken terug wat hij wanneer gedaan heeft. Uh, en vooral omdat hij dan, dat niet heeft aangekondigd of wat dan ook. Mm -hmm. Maar we moeten ook wel realiseren dat bestuurders natuurlijk binnen uh, garitatieve fondsen uh, ontzettend mooie slagen hebben ja. Uh, mevrouw Poemen, wat ons, uh, onze minister op het ogenblik is van, uh, van uh, bepaalde zaken. Ik kan het me nog ineens op het ogenblik herinneren. Uh, maar goed, die, uh, die is toch voortgekomen uit een charitatieve instelling. Uh, kijken we naar Dirk uh, Samson. Dat is eigenlijk hetzelfde aan de hand. Uh, voortgekomen uit een charitatieve instelling. En uh, nu dus uh, gewoon ook in de politieke balans. Ja, waar wil je naartoe wat, Tom? Nou, wat ik naartoe wil is dat die meneer uh, Van Venendaal uh, dat ik hem wel begrijp, alleen hij had het moeten melden. Maar als we op zoek gaan gewoon in de balansen van alle andere charitatieve instellingen... dan vinden we ook dit soort meneren en meesters die allemaal gewoon 180.000 euro per jaar pakken. Je zegt het is geen incident, het staat niet op zichzelf. Het is overal oh, echt een beetje Kers dezelfde uh, mening toegedaan, Ton. Uh, daarmee zeg je, ja, ik ben het eens met jou, Joost. Nou... Nee, Joost, wacht even. Ik zal je nog één ding vertellen. We moeten niet vergeten, ook met betrekking tot de postcode-loterij, waar 450 miljoen per jaar mee wordt opgehaald. dat de centrale organisatie van meneer Boudewijn-Poolman 74 miljoen krijgt op jaarbasis ja. om het feestje te organiseren. Okay. Nou, kunnen we dat gewoon veroorloven dan? Dat is vraag. de vraag. is 60% dat mensen wat winnen. We gaan gewoon de verkeerde kant op. Ja. Die meneer had transparant moeten zijn. Die dan. meneer is fout. Daar gaat het niet om. Maar het is niet goed wat er gebeurt. Prima Ton je oh. dankjewel. Op Twitter komt van alles binnen hier op het tweede scherm. Gert Jan zegt op mijn stelling: Albu 6 kan maar beter stoppen. Eens. Het is elke keer wat stoppen, ik geef niks. Jan Willem zegt mij oneens. Albu 6 moet blijven om de strijd tegen kanker te blijven voeren. Eertmans, alle negatieve publiciteit ten spijt. Martijn Mol zegt: een gevoelig onderwerp vind ik Eertmans. Maar als er zoveel van de opbrengst naar andere dingen gaan dan het goede doel, snel ophouden. Nico Burgraaf, zullen we dan ook maar het hele KWF afschaffen. Daar wordt ook gegaaid en hij noemt dat 180.000 euro. Wat ik al zei, op jaarbasis. Uh, ja, gaat u nog gestorten eigenlijk? Of gaat u nog doneren als de collectant langskomt? U kunt dat laten weten. Ik ben benieuwd hoe het sentiment is wat betreft het goede doelen, uh, het geven voor, voor, voor goede doelen. Um, ze hebben die malversaties bij Albu 6 nou invloed op uw gedrag of niet? Wie durft mij tegen te spreken of mee te spreken? 0800 11 21. We gaan naar Rudy van Belkom, imagodeskundige. Goedenavond, Rudy. Goedenavond. Dag. Rudy, hoe dramatisch is het imago uh, van Albu 6 op dit moment... Nou, laten we stellen dat ze op zijn minst een flinke deuk hebben uh, opgelopen. Ja. En uh, die deuk is wel terecht. Um, kijk, als het om het imago gaat, dan zijn er eigenlijk twee factoren heel erg belangrijk: en dat is authenticiteit en transparantie. Precies. Nou, om authentiek te zijn, moet je de waarheid vertellen. Dat is hier dus niet gebeurd. En om transparant te zijn, moet je open kaart spelen. En dat is hier dus ook niet gebeurd. En daarom zijn mensen teleurgesteld. En teleurstelling is best een. Uh, Flinke emotie om het zo maar te zeggen. Ja. Want ze hebben bepaalde beloften gedaan. En zeker een Al die 6 die met het anti antistrijkstofbeleid zelf zich profileert, ja. Ja, hebben ze het hier heel erg laten liggen. Nou, het is net als een SGP'er die vreemd gaat, uh, zeg maar, een Kamerlid, uh, dat wordt altijd gezegd. Kijk, dat er kan een Kamerlid vreemd gaan. Maar een SGP'er die dat doet, dat, dat, ligt, ligt gewoon, dat ligt gewoon gevoelig. En in dit geval, als je het zo nadrukkelijk zegt: van we gaan, we gaan alles aan de kankerbestrijding storten, dan, dan zou je toch bijna zeggen, stort ook dat bedrag meteen terug. Koen. Maar dat doet hij ook niet. Nee, dat, het, het, het is een gevoelig onderwerp. Dat, dat blijkt ook uit de reacties van, van de bellers. Um, wat, wat wel zo is, is dat we het natuurlijk wel uh, moeten blijven relativeren, vind ik. En het in zijn geheel moeten blijven zien. Het, is, het blijft een individuele fout. En ja, wel. Maar, het, heeft ze, ja, van, maar ze hebben allemaal erbij bijgezeten en niks gedaan, kun je ook zeggen. De, de, de bestuurderen, ook van KWF. Klopt, en daarom is het. Ik, ik, ik stel altijd dat in tijden van crisis moet je niet uh, aftreden, maar optreden. Um, en ze moeten leiderschap gaan tonen. Zou ja, nou. ja. ze moeten dus aangekoppeld worden. Dat, dat lijkt me uh, zonder meer een, een begin. Um, en ze moeten juist nu openheid en transparantie gaan bieden. Maar dus kijk, dat, dat snap ik. Alleen, zou jij, jij bent imago-deskundige, hè, uh, Rudy. Als ik nou zeg, AlbuZes is beschadigd. Je zou misschien kunnen zeggen, we stoppen met AlbuZes, we steken het in een nieuw jasje. En we gaan voor hetzelfde goede doel... met dezelfde mensen die die berg op zijn gefietst... fantastische uh, sporters enzovoorts... om dat geld toch voor de kankerbestrijding te blijven geven... Om, maar dan wel via een andere organisatie als Alpe 6 um, Ik zou zeggen nee. Uh, Alpe 6 is, hoe je het ook net of een keer, een sterk merk. Heeft een deuk opgelopen, heeft schade opgelopen jaar. Is het onherstelbaar? Dat denk ik niet. Nee, hoe gaan ze nu? Mits ze Wat, de goede ja. stappen zetten. Welke stappen? V vind jij het allerbelangrijkst? Nou, de belangrijkste is um, dat je fouten erkent en dat je niet in de slachtofferrol gaat zitten. Um, er zijn natuurlijk meerdere besturen, partijen. Je hebt natuurlijk KWF zelf nog die erbij betrokken is. Wanneer ze gaan vingerwijzen naar elkaar, dan, dan is het einde zoek. En dan zal het inderdaad bergafwaarts gaan. Maar wat vind je... Dat is wel grappig wat... in deze context te maken. Maar... Ja, ja, precies. Dan maar, weer... maar in ieder geval niet vluchten. Ze moeten zelf een standpunt in gaan nemen. Ja. Want anders wordt natuurlijk, zoals je nu al merkt op Twitter ook, het standpunt wordt vanzelf uh, je in de mond gelegd. Je ja. moet adequaat optreden. Maar wat ze nu gedaan hebben... ...lijkt me ja. ook geen vreemde nee. uh, in deze. Uh, en wat denk ik nog wel de allerbelangrijkste is... ...is perspectief bieden. Niet alleen maar terugkijken en zeggen... ...dat was een beetje dom. Ja, uh, de, een Alexandertje alleen heeft hij geen maximaal te zijn. Hmm. Dus daar gaat het denk ik uh, uh, mis. En geef inzicht in zowel korte als lange termijn doelstellingen... ...en biedt oplossingen en perspectief nou. van wat ga je hier aan doen. Want het is... Ja, bijvoorbeeld in 2013 staat de teller op 25 miljoen euro. Ja, ja het is wel gigantisch. Dat, dat is natuurlijk... dat kunnen we niet ontkennen dat dat een heel groot probleem is. Daar heb je ook gelijk in. Dat is ook absoluut waar. Nou, Neem nee, niet, ja? nee, ja. niet weg dat er fouten zijn gemaakt, maar die zijn wel te herstellen. Ik denk, als ja. je 25 miljoen afzet tegen 160.000 euro... Dan moet je ook een conclusie krijgen. Ja, maar krijgen. soms kan het gaan... er kan een politicus grote daden hebben verricht... en, en ondertussen één declaratie van een zonnebril... bij wijze van spreken verkeerd doen... En, en zijn imago is, is, is weg, is, is verpulverd. He, dat weet jij ook. Eens, alleen is het van, van, van de beste meneer uh, zijn imago verpulverd... en zal hij... In ja, baan, ja, ja, ja. Uh, misschien nou. de handelkundiging moeten worden. Maar dat wil niet zeggen dat de organisatie, de beweging... En nee, oké. Okay. Achteren... Nou, ik hoop dat ze meeluisteren. En ik vind het wel, wel goede adviezen. Ik denk dat, je, dat jij duidelijk bent. Je zegt, het is te repareren. Er moeten wel echt acties worden ge, ge ondernomen. Dankjewel, yes. Rudy van Belkom. Imago-deskundige. Over de alpdu 6, valt het nog bij te sturen. Wat vindt u? Moeten ze stoppen, alpdu 6, met hun activiteiten... of kan het doorgaan wat u betreft? Ik zeg, stop er maar mee. 0800-1121. Of Twitter mee, hoor. Hekje eens, hekje oneens. Nico Burger zegt mij ook... Dat het een belachelijke bewering is. Vergeet niet dat er in totaal 23 miljoen is opgehaald, ondanks het geraien. Eh, Ga weer eens naar de bellers toe. Dat is Henry Westerveld uit Paperecht. Ja, helemaal, dat klopt. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik ben er eigenlijk behoorlijk op tegen. En dat is meer omdat dan de goede weer onder de klaren moet leiden. Ja. We hadden het net over, over schade die geleden is. En dat is het zeker. Het is boefdispraktijk. Maar ik wil niet zeggen dat het total los is verklaard. En ik denk dat we daarvoor uit moeten kijken. Dat uh, Wat de vorige spreker ook al zei. Één, één zondebox, zeg zondebok maar, neemt alles mee. Dat, dat we ja. hartstikke zonde zijn. Dat heel veel mensen zich juist inzetten voor een goed fonds. Jawel. Uh, uh, dus daarom, ik zeg, uh, oneens. Maar het is wel Omdat gebeurd, dit... Henri, hè? het is gebeurd. Ook waar bestuursleden bij zaten. Het geldt ook voor de KWF-bestuurderen. Uh, um, het is niet een eenmansactie geweest. Er is wel degelijk geld overgemaakt van het fonds naar meneer Koen. Ja. Eh? Nou, normaal, ik vind het, ik vind het zeker boefjespraktijk. Alleen, uh, als je kijkt dat er 6 miljoen op wordt gehaald... Uh, en dan blijft er een gedeelte aan de strijkstok zitten... Ja. laten we dan kijken of er ander geld is gebeurd. Als dat goed is besteed, ja, dan is het nou, okay. ja, gezegd. Vier uh, yeah. Ja, nee, ik vind hem zeker vind ik die peanuts. Maar ik, ik vind uh, dat diegene die het daarvoor is, daaronder moet leiden En niet, uh, laat we zeggen, het gewoon over de weg. Henri Westerveld uit Pabere, je hebt het glashelder gemaakt voor mij. Eduard Waterman zegt met geld geven is nog nooit één probleem opgelost. Die zal het wel met me eens zijn. Geldt ook voor Wouter Kalden. Die zegt op Twitter: ik ben ook bestuurslid geweest van een goed doel. Zonder honorarium. Maartje Visbeen uit Breda. Goedenavond, Maartje. Met maatje. Ik wou uh, aan de andere kant gaan zitten van de goede doelen. Ik wil elke berg wat mij betreft op uh, fietsen. Maar ik heb zelf brieven, ik steunde alle grote goede doelen. Hè? Ja. En ik heb brieven geschreven gewoon. Uh, als uw directeur meer verdient dan 60.000, ik vind 60.000 best een heel mooi salaris, dan hoeft u mij geen acceptgirokaart meer te sturen. Nou, ik heb van niemand meer uh, iets uh, vernomen. Ik heb ja-rund no. wel gestemd. Dan weet je ook in één ja, keer dat, hoe laat het is. Ja, dat, dan dat... weet je hoe laat het is. Ik vind het wel een goed, doel voor, uh, goed idee voor mensen die uh, heel duidelijk willen zijn. Ja, de Maatje Visbeen-norm. 60.000 euro voor een directeur van een goede doel, maximaal. Ja, het is goed goede hart. moet je vanuit zijn goede hart doen. En 60.000 is een mooi salaris voor een goede Ik noemen. ga het zo vragen aan Adrie Kems, mevrouw Visbeen. <laughs> of hij dat ook met u eens is. Ik ben benieuwd. Vast niet. Niemand is het met mij eens, maar ik vind het wel een heel mooi salaris. En misschien ja. zijn er wel gewone mensen met mij eens. Oké, okay. we gaan het vragen. Mevrouw Visbeen. Maartje, dank Doe. je wel. Ja. Ja. Merci, zo meteen Adrie Kems, we zijn hem nog aan het, aan het, aan het uh, stolken. Hij is, hij is nog niet uh, op de lijn. John Heiligers twittert, rotte appels moet je eruit halen. Levert nog steeds meer op dan het kost, ook mentaal. 0800 1121, de radio uh, lijn voor avondspits. Laat je horen, ik zeg, de Alp d'U6 kan maar beter stoppen. Het imago vreet zich nu ook in bij andere goede doelen... En wie die gaat de collectant nog wat stuivers geven. De vraag is of het niet al verwoestend is. Het imago dat nu is ontstaan. U kunt mij tegenspreken. Maar doe dat via allerlei lijnen. Dat kan dus op 0811 21. En ik zie Berry Veldwijk uit Apeldoorn. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het oneens met je stelling. Vertel. Nou, ik heb daar gisteravond een stukje over gezien. En uh, zover het mij uitgelegd is is die 160.000 euro die die meneer uh, uh, gedeclareerd heeft... uit een compleet andere stichting. En heeft dat verder niks te maken met het Alp de West zelf. Ja, wel met de kankerbestrijding, maar niks met het Alp de West zelf. Wacht even, het is naar, van Alp de West gestort naar zijn eigen Inspire To Live, geloof ik, uh, fonds. En jij beweert dat dat niet afkomstig is van de sponsoren? Ja, nou ja, nou ja, goed, het is in zoverre, is dat in samenspraak gegaan... met KWS, of uh, KWF, hoe heet dat, ik weet niet hoe het heet. En al die men aan mijn, mensen bij elkaar. Ja. En die. Uh, hij heeft zijn bedrijf, bedrijf, bedrijf verkocht. En vervolgens. Uh, om, om een project te doen, inderdaad. Ja. Voor zijn en, Ja, voor zijn eigen fonds, ja, zeg Ja. Precies. Ja. precies. En, en ja, hij zal toch ook uh, geld moeten verdienen. Om, ja. uh, om rond te komen. Nee, maar dat begrijpt iedereen wel. 100, alleen. 160.000 160 euro, daar kan ja. je natuurlijk ook over uh, discussiëren. Ja. Nou, nee, met niemand discussieert over de kwaliteiten van de beste man... en hoeveel die heeft opgehaald. Het gaat erom als je vastlegt... er gaat niets, maar dan ook niets... aan de strijkstok van managers, wat dan ook. Dat staat er expliciet als je die, die site bekijkt van Alpe 6. En dan toch blijkt het stiekem toch gebeurd te zijn. Vind ik dat je geloofwaardigheid weg is. Ja, maar ja, in hoeverre is het dan stiekem... Ja. Nou, omdat het ja, niet daar, open... Als daar, daar, daar, daar, daar mensen overheen gaan, uh, Alle, allerlei inderdaad... Nee, maar hallo, het gaat om de mensen heen. die storten. Die mensen die zeggen, ga die berg op voor mij... voor 30 of 40 of 100 euro. Daar Ja, dat begrijp ik. Maar ja, goed, ik wil, het is slecht gecommuniceerd. Dat is absoluut ja, waar. dat denk ik ook. Maar dat, dat vind ik een he dat... heel erg understatement eigenlijk, hoor. Ja, nee, dat is ook zeker waar. Hm. Maar ja, goed... Ik vraag mij af in hoeverre je nou moet zeggen van we stoppen ermee. Nou. Terwijl dat ik denk van die man die moet ook gewoon naar de centen komen. Op de een of andere manier. Berry, je bent maar het niet ik... mee eens. Dat is jouw mening. Ja. Dankjewel Berry Veldwijk. Ik ga naar Adrie. Adrie Kems, hij hangt hoor. Directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de CBF. Goedenavond Adrie Kams. Goedenavond Joost. Goedenavond. Leuk jou te spreken Adrie. Want het zijn roerige tijden in Goede Doelenland. Um, nou ja, ik, ik heb vandaag gelezen in het AD dat het KWF weer wist ook weer wist van het verhaal hè, wat we al wisten van, vanuit Alpe Had nou de KWF, even om, om die eerste vraag te stellen, meteen nee moeten zeggen... van om de donder gaat er geen geld van de kankerbestrijding naar meneer Koen zelf? Nou ja, zolang men transparant is... en men beter een uh, strikt transparantiebeleid had kunnen voeren... dan een uh, strikt anti-strijdstokbeleid... kijk, er worden kosten gemaakt. Dat moet men gewoon erkennen... En dat had uh, Alpen U6 heeft dat de laatste tijd ook gedaan. Uh, vanuit het Centraal Bureau fondsenwerving hebben we ook aangedrongen op meer transparantie. Ja. En het probleem zit hem hier, zoals die voorgaande inbeller zei... van ja, er zijn verschillende stichtingen die met elkaar verbonden zijn... en waar uh, de betreffende directeur uh, Van Veenendaal ook ja, fondsen uit heeft gekregen... die indirect afhankelijk zijn... ...van besluiten die andere besturen genomen hebben. En waar van daar in het begin bij betrokken was. En nou ja, dat hele punt van die belangenverstrengeling... ...daar gaat het wat mij betreft om. Ja. Dat dat doorgesneden moet worden. En ik weet dat Alpine 6 daar ook serieus werk van wil maken en KWF. Ja. En ik denk dat het beter nu is, ook eh, zoals ze dat ook in het verleden... ...met andere projecten goed ja. gedaan hebben. Laten we daar geen misverstand over. Nee, precies. Over. Maar nu zegt u de toch... Kanker mag ja. niet onder, de kankerbeschrijving mag er niet onder lijden. Dat zijn we mee eens. Maar, maar u zegt zelfs ik wil een wet... Er moet een wet komen vanuit dus de, de regering of het parlement. Dat betekent dat de organisaties zelf dus niet tussen de oren hebben... Hè, zoals, zoals de Albu 6 en, en KWF, om dat niet te doen, die belangenverstrengeling. Dat is toch opmerkelijk. Nou ja, dat is het punt van die belangenverstrengeling. Dat hebben we in het verleden ook bij het parlement aangegeven. Zolang het vrijwillig gebeurt via een keurmerk... dan kun je degene die zich onder een keurmerk eh, stellen daarop eh, toezicht houden maar een instelling die dat niet wil... ja, dan als je dat toch wil regelen... dan zul je toch een wettelijke afspraak moeten ja. maken. Ja. En ik vind dat je erg moet oppassen... om alles in Nederland via wetten en ja. regels te regelen. Daarom. Maar op het moment dat je zegt... van we willen dat goede doelen geen belangenverstrengeling... in de besturen hebben... ja, dan is de enige oplossing dat je dat regelt... Ja. via een overheidsdiscussie... Maar hij die zat natuurlijk... op dit moment ook al speelt. Maar hij zat al niet meer in het bestuur. Dat is namelijk het punt natuurlijk dat hij die eigen stichting had opgericht... en dat toch geld naar hem toe is gegaan. Dus dat is nog heel verdraaid lastig om dat wettelijk volgens mij te regelen. Um, nou wil ik u vragen. Mijn stelling is, stop maar met Alpe 6, Die mago is, is aangetast en dat gaat niet meer goedkomen. De mensen gaan misschien nog de bergen op, maar het zal, zal veel minder worden. Um, bent u het daarmee eens? Nee, het zal zeker leiden. Maar het werk wat Alpe 6 als zodanig doet en KWF in het bijzonder... dat verdient gewoon steun. En mensen moeten zelf kijken waar ze zich op willen inzetten. Of het nu steun aan KWF is... of zich inspannen via een verbeterde Alpe 6 hmm. het komend jaar of de collecte die volgend jaar of ja. volgende week plaatsvindt... laten we wel wezen, die collecten gelden, die besteedt KWF echt goed. Ja, dat... En daar is wel extern toezicht op nodig. En ik denk dat de les die 6 nu geleerd heeft... wel echt getrokken moet worden. En als u het zegt van de goede doelen in het algemeen... Ja. dan zeg ik, ja, luister eens, eh, extern toezicht... dat helpt iedereen een stapje verder. Want hm. je kunt, ja, helaas... Uh, mensen niet alleen zichzelf laten organiseren. Nee, dat moeten we dat niet doen. Wel het is wel belangrijk. Ethiek en integriteit begint bij de mensen zelf. Precies, maar het moet op een gegeven ik moment gecontroleerd hem worden. Help. Ja, ja oké. Okay. Adrie Kems, dank, dank je zeer. Directeur Centraal Bureau Fondsenwerving. En dan ga ik naar Peter Hanning op Twitter. Die reageert. Opgeven is geen optie. Terugbetalen wel. Wel, hij is het ermee oneens. Ja, mijn stelling is. Uh... Al du 6 kan beter stoppen. Erdman zegt Brains. Uh, bijvoorbeeld bij Google: intypen salarissen, directeuren, goede doelen. En je weet alles. Stop met het geven tot die salarissen normaal zijn. Zeg maar de visbeen-norm hangt hij ook aan. Kees van Draaien uit Utrecht. Goedenavond. Hallo? Ke Kees, jij Hello? hoort mij. Ja, ja. Kees van Ja. Um, ik ben één beetje stelling. Um, maar ik, ik wil even een andere vraag stellen. Um, het gaat om een morele aspect. Hè? Dus mensen die. die... Storten een bedrag en dat blijft dan een stijgstok hangen, dat vinden we allemaal fout. Mm. En dat vind ik ook. Maar ik voel me af, als mensen storten uh, voor de postcode-loterij. Ja. Dus, dat, dat is een heel ander verhaal, maar in ieder geval, het gaat om het geven aan goede doelen. Ja. Mensen die daar, daar iets aan geven, die hopen ook dat ze er iets aan overhouden. Ja. Uh, hè? Dus je maakt kans op een bedrag. En, ja, zo. En deel ja, ja, ja. ja. Nou goed, dus mijn vraag is: is dat moreel uh, dan ja. ook? Uh, of, uh, kan je ook, kan je ook een, boom, kan je een boom over opzetten, moet mo, mo, mo ik je meegeven. Maar dat doe ik dan nu niet. Uh, maar het is nee. inderdaad ook een vraag. Maar goed, er zijn mensen zelf bij met hun hoofd en hun portemonnee. Dus die mogen die afweging maken, toch? Ja, kijk, ook jij eens. Dus mijn, mijn vraag is: wat we nu, uh, die meneer uh, van uh, al die zes, uh, wat, hij mm -hmm. die nu ja. Dat vind ik terecht. Alleen, we moeten eigenlijk even naar onszelf kijken. Oké. Okay. Uh, of, of, of ook naar onszelf ja. kijken. Dat is mijn één oproep. Nou. En verder, uh, verder, prima stelling. Dankjewel, Kees. Kees van Draaien is het ermee eens. Al die zes kan beter inpakken. Ondertussen zegt mijn einddirecteur: de Vriendenloterij en de postcode steunen de goede doelen. Maar je doet mee aan een loterij. Dat is inderdaad zoals het is. Ik heb uh, nou eigenlijk geen tijd meer voor bellen. Dus ik, ik sluit de lijnen. Maar Twitter kan ik nog u voorlezen. Peter Klein die het ermee eens is. Die mevrouw Visbeen had gelijk. Met haar 60.000 als bovengrens. En Frans Wallet zegt. Die 160.000 is legaal verkregen. Het gaat echter om fatsoen. En de methode om het niet wereldkundig te maken, dat zou de discussie moeten zijn. En Bert twittert mij, management fee van 160k voor 18 maanden is salaris van 6.000 per maand. Dat is helemaal geen graaien. En Mark Westerdorp, onze huisadvocaat, zegt, maar de Hartstichting maakt ook fouten met directeur. Fout herstelt club is nog steeds. Goede doelen kun je dus ook uit idealisme runnen. Tot zover het verkeer van rechtsluisteraars. Straks gaat op deze zender, zender Kunststof verder met daarin dichter Paul Boogaard in de uitzending. Uh, u kunt ons blijven volgen op twitter.com, apenstaartjeavondspits, WNL of via apenstaartje Eerdmans. En dan komt u bij Mijn Persoontje uit. Bedankt voor het luisteren. Morgenavond hoop ik u weer te begroeten op de snelweg van het argument. Ik ben er zo tegen half zeven hier op Radio 1. Een heel fijne avond. Graag tot morgen. Morgen om 7 uur Kunststof. Live vanaf Puraçao, alles maar dan op. Alles over Noordzee jazz. Puraçao. Luister naar Kunststof. Morgen om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geachte heer Lemberger van reclamebureau YNS. Graag zouden we even bij u solliciteren. Punt.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 Help vertraging voorkomen. Loop niet langs het spoor. Kijk op prorail.nl/slash veiligheid voorop. Dit is Radio 1.